Met het NOS de Nederlandse vakbond pluimvee houdt om te protesteren tegen de hoge werkloosheid en de slechte economische vooruitzichten. Hier de vertrokken actievoerders uit Valencia in het oosten en Cadiz in het zuiden van Spanje. De Spaanse acties begonnen in mei met demonstraties in de grote steden. In Pernissen bij Rotterdam heeft een man een gasleiding in een huis van iemand anders doorgeknipt. De brandweer heeft de toevoer afgesloten en zes huizen ernaast ontruimd. De dader heeft zichzelf gemeld bij de politie en is gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag. Hij kende de vrouw die in het huis woont, maar wat hun relatie is, is nog onduidelijk. Ook is nog niet bekend waarom de man leiding heeft doorgeknipt. De gemeente Amsterdam gaat twee beruchte probleemgezinnen uit hun huis in de Diamantbuurt zetten. De families zijn verwikkeld in een jarenlange veten die ze op straat uitvechten. Twee zoons uit één gezin zitten inmiddels in de gevangenis. Nu moeten beide families hun passende woning in een andere buurt accepteren... anders worden ze voor de rechter gesleept. De ronde van Spanje begint in 2015 weer in Drenthe. De directeur Vaassen van de TT in Assen zegt dat hij daarover met de Vuelta een herenakkoord heeft bereikt... Twee jaar geleden ging de Vuelta start, van start in Assen. Ditmaal is het de bedoeling dat de ploegentijdrit en de eerste drie etappes van de Ronde van Spanje verreden worden in de drie noordelijke provincies. Het weer. Vanavond valt er in het noorden en oosten nog af en toe regen. Vanuit het zuidwesten wordt het op steeds meer plekken droog. Morgen start de dag bewolkt, maar de zon breekt steeds beter door. Het wordt 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Dit, was het en... Dit is René Passet van de ANWB.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 En eindelijk heb ik dit album te pakken hoor, waar dit nummer op staat. No Jacket Required. Voor maar 2,50 euro bij de VNE. Phil Collins, het best verkochte album van hem. En je hoorde Sue, Sue Studio. En hier in die studio zit de Aldo Moraal. En, goeie, Nicola. en uh, Goedemiddag, dit is de tweede van Entertainment For You. Het, uh, het ziet er volgens mij wel gezellig uit uh, hier in Zandvoort. Tenminste, wij zien niks. Maar... Nou, ik zie uh, witte doeken dus. Wij zien witte doeken, maar we ruiken het in ieder geval wel. En het ruikt wel erg lekker. Zandvoort, ja. culinair, is hier nu uh, hier in het dorp natuurlijk. Kom gerust langs om een lekker hapje te eten. Roy van Buren staat hier in Zandvoort om uh, zometeen een klein verslagje weer te doen en uh, kijken hoe de sfeer daar is. Ja, Roy van Buren staat bij het Wapen van Zandvoort. En uh, hij ze over, uh, we gaan hem zo even bellen, over vijf minuten ongeveer. En laat we ook even uh, natuurlijk horen over uh, Javi. Ja, Javi treedt op natuurlijk. Hadden we het eerste uur aan de telefoon. Ook gaan we natuurlijk poster Henry bellen. Wat is gebeurd op showbiz nieuwsgebied. En uh, hij zat ongetwijfeld over Patty Brad te hebben, Patricia Pai en Tatjane Simic die een nieuwe serie gaan beginnen. Eigenlijk een soort Gordon Joling over de vloer alleen, alleen dan met die vrouwen. Um, voor de rest heb ik iets apart gevonden. Of uh, Jokertje van O.O. Gerso. Je kent nee, vast ja. Astro TV op televisie. Oh, dat het programma mensen gaan bellen. Ja, en, uh... dat is zo dodelijk zijn. Maar Jokertje heeft naartoe gebeld. Hij is betrapt. Oh. En nog iets. Vorige week heb ik een, uh, nummer, uh, had ik een nummer gevonden. Onbekend goed liedje. Weet je nog wel. Had ik uh, ja. zo genoemd. Uh, nou ja, ik wil graag weten hoe dat, uh, hoe dat nummer heette Dus ik heb degene die, waar het in het programma werd gedraaid is dus namelijk Bert van Lent Hij is, hij is DJ op uh, 3FM in de nacht En hij deed het programma waar ik het had gehoord Op Kix Radio Had ik gemaild en uh, gevraagd of hij dat nummer kende En hij kende hem dus En uh, het liedje is van O.V. Wright En uh, hij had allemaal informatie gestuurd over hem uh, uh, Nog meer liedjes van hem Echt helemaal te gek En het ging over O.V. Wright En het liedje was Let's Trade It Out Geef mij nog even de tijd om dit nummer te draaien, want ik vind het lekker. Over Fridays and Let's Trade It Out. Hier bij The Human View. Goedemiddag. What's wrong? ...nummer 1 in Amerika... ...Kelvin Harris, Kelly's... ...en Bounce hoorde je... Hier ...bij van Sanford, je luistert naar Entertainment View... ...en langzamerhand wordt het natuurlijk ook... ...de nummer 1 van Nederland, want dit is gewoon een... ...hele tegengeplaat, Kelvin Harris dus... Kellys en Bounce... Oh, oh, Gerso Jokertje is uh, gesnapt bij OO Astro. Astro is natuurlijk uh, dat programma waar je. Uh, op SBS 6 is dat volgens mij, hè, Aldo? Uh, ja. Ja, en dan, en dan kan je bellen naar de uitzending. En hun gaan een kaart voor je leggen. En dan wordt zogenaamd jouw toekomst voorspeld. Jokertje is betrapt. Die heeft namelijk daar naartoe gebeld. Je meent het. Komt het beruchte fragment? Met wie spreek ik? Joketje, ja, even dan. Hi, welkom in de uitzending. Ja. Wat is jouw, uh, nou ja, de liefdesorakelkaart had ik al aangegeven, cool. dat ik even op die manier gaat doen. Ja. En uh, jij hebt momenteel geen relatie. Nee, nog niet zelf. Want hetgeen wat ik wat ik uh, te zien krijg is eigenlijk dat je het nog een beetje afhoudt zelf, dat je ja. nog erg voorzichtig bent. Je vindt het toch moeilijk om jezelf kwetsbaar uh, op te stellen? Ja, tuurlijk. En daarin zit jij nog in een transformatieproces. Ja, dat zeker. Dus en dat proces dat staat zich eigenlijk nu op het punt om een stapje verder te gaan Dus je gaat even wat gaan? dichter bij jezelf komen In verband met de liefde ja. Voordat jij daadwerkelijk de relatie aan kan gaan Ja, uh. de relatie komt later worden, dat weet ik wel zeker Ja? Dus ja, ik ben nog jong en ik wil wat Nu is nu nog even lekker genieten Pak wat je pakken kent Ja, toch gaat in de wereld, zeg Ik denk dat het op deze manier een beetje lastig wordt Heel wel, ja Ja Dus... bij Entertainment For You. Anouk, nu al uitgebracht To Get Her Together. En dit is de derde simpel die er vanaf komt, I'm A Cliché. Wat vind je ervan? Ja, lekker plaatje. Lekker plaatje, ja. Anouk. ja. Zometeen is het tijd voor opstar, popstar Henry nu eerst Bluff. En Bluff is hier. De werd als en je zwaait. Het nieuws met Popstar Henry. Oh, wat is dacht, hoe is het? Het showbis-nieuws met Popstar. Henry. En het is weer tijd voor Goedemiddag Henry. goedemiddag allemaal. En luister, natuurlijk ook. En ja, we zijn er helemaal klaar voor. Hè? Helemaal mooi. Hoe gaat het? Ja, perfect. Hè? Lekker, lekker weer. Het regent hier uh, bij bestellers zit met de rest van wel mee. <lacht> het is, de temperatuur is uh, redelijk. De uh, temperatuur denk ik gaat 14, 15, 1, oh. Maar het lekker weer komt eraan hè. Zo zeggen we dat, ja, het zou morgen 30 graden horen. Ik heb gehoord: uh, s morgens 15 is middags 15. Hè. Ja, lekker hoor. dus <laughs> zeker Kunnen we alle wachten even even af morgen is Het showbiznieuws, wat is er gebeurd? Ja, het is natuurlijk alweer uh, twee jaar geleden dat, uh, dat Michael Jackson is overleden. Ja. Uh, ja, ja, ja, heel triest natuurlijk. En op uh, ja, de hele wereld zijn momenteel uh, bepaalde acties om uh, de poplegende in ieder geval toch te herdenken. Ja. En, uh, dus wat dat betreft, uh, ja, mensen die op een gegeven moment daar in de buurt van het landgoed Netherlands uh, wonen, die, uh, Gaan er toe. Uh, ja, die kunnen met een helikopter boven, boven zijn begraafplaats uh, vliegen en dan rozen uitgooien. Ja. Dat, kost, dat kost hem 175 euro. Dus uh, ja, het is allemaal weer een Big business daar geloof ik. Was jij een beetje fan van Michael Jackson? Nou kijk, Mark Decker is natuurlijk een iemand die ontzettend veel betekent heeft voor de popmuziek in zijn totaliteit. Ja. Dus in zoverre moet je eigenlijk wat fan van hem zijn, hè? Ja, ja, ja. Ja, oké, okay, leuk. Dus, uh, ja goed, het is helaas zo. En, uh, ja, nieuwe sterren worden geboren en uh, oude sterren die, die, die vallen weg. En, ja, ze zouden wel even het ander blijven gaan. Ja, kijk maar naar Pieter Vogt, dan zeg jij waarschijnlijk niks, hè, Nee, Rudy. Nee, ik ken hem niet. Uh, Columbo wel eens van geworden. Oh, die, die detective, tv-detective. Ja, dat weet je dus wel. Ja, ja, ja, ja. ja die ken ja, ik wel. Ja, ja, die is gisteren op, uh, of eergisteren op, drie, jaar geleden, overleden. al verleden. Oké. Okay. Dus hij zit op een gegeven moment, het was ook een oude sterren, die heeft meer dan 100 films gespeeld. En ja. Jarenlang de serie Columbo. Ja. En uh, ook die moet er een keer aan geloven. Ze komen we allemaal op. Ze komen we allemaal aan de beurt. Ja, zeker weten. Maar ja, dat gaat hoort erbij, hè? Ja, tuurlijk. Goed, nou, dan hebben we nog even nog iets uh, over Mariska van der Kolk. Dat is een uh, musicalactrice niet en die het gaat jou. hier in Nederland. Uh, ik weet even de naam van het nummer even niet meer. Ben ik ben het kwijt. Okay. Maar ze is inmiddels 47 jaar en uh, ja, die gaat ook scheiden. Um, het, het lullige van het verhaal is natuurlijk, en dat doet, doet haar ontzettend pijn, uh, dat uh, haar ex in ieder geval uh, daar een vriendin had, uh, die was al zwanger, voordat ze überhaupt besloten om uit elkaar te gaan. Oké. Okay. Dus dat is natuurlijk allemaal echt. Dat soort dingen die gebeuren natuurlijk in een relatie. Um, uh, ja, daar word je natuurlijk niet vrolijk van, hè. Nee, dit kan me voorstellen. Ja, en ik krijg dat soort dingen meer. Maar ja, ze zegt dat van, ik ben niet... Uh, we de pakken neerzetten, ik ga lekker verder. Uh, ze heeft met, met iWorks een uh, telefoonprogramma bedacht en we gaan een cd opnemen. Dus uh, ze, ze gaat weer uh, flink tegenaan. Ja, oké. Okay. Nou, mooi. Ja. Goed, dan hebben we nog uh, die ster van Harry... Uh, we hebben een van de sterren in de film van, uh, van Harry Potter. Ja. Uh, dat is zeker Rupert Grint. En hij speelt dan de rol van uh, Ron Weasley. Oké. Okay. In de film, ja. Dat zie die, dat die rode, toch? Ja, exact, heel goed. Ja, ja, ja, ja. Ik ken de klassieken. Perfect. Ja, die jongen die, uh, die, zegt, die was op Wimbledon, was hij naar een tenniswedstrijd aan het kijken. En, uh, ja, hij zag niet echt jou uit. Het uh, pikken wallen onder zijn ogen, het zag er een beetje verwilderd uit, Hij uh, zag er slecht uit. Ja, en waarschijnlijk heeft het te maken met het feit dat uh, de laatste opnames zijn gemaakt. Hij heeft zijn kleedkamer moeten ontruimen. Ja. En hij zegt zelf, ik kwam mezelf dingen tegen, speelgoed tegen, van toen ik tien jaar was. die Dat is heel erg vreemd allemaal. Dus ja, hij is een beetje erg geboren en opgegroeid op de film. Ja, dat is voor eigenlijk elke, elke acteur, bekende acteur in Harry Potter. Als je kijkt naar. Uh, degene die Danny Radcliffe, is dat? Degene ja, die Harry Potter speelt. Die heeft zeg maar, vanaf zijn jeugd, eigenlijk zijn hele puberteit in die film gespeeld. Je ja, zag hem ook opgroeien. Ja, je bent in feite een stuk uh, een stuk film kwijt hè? Ja, dus, uh, ja. Je maakt de film, maar je bent ook een stuk film kwijt natuurlijk. Ja. En uh, ja, het is steeds natuurlijk geen windheid gelegd en ze uh, hebben natuurlijk een de toekomst hoeven de zich nergens meer druk over te maken. Ze dus kunnen rustig aan in de toekomst gaan werken wat betreft film. Ja. Dus uh, wat dat betreft zal het allemaal best wel meevallen denk ik. Ja. Dus, eh. Goed, ja, Jerry Lewis, kan je die komiek nog herinneren? Nee. Ja, 2050 en Jerry Lewis was echt een, een filmkomiek. Okay. Ja. Hij is ook al inmiddels de 85 jaar. En, uh, maar hij was nog steeds shows aan het draaien hoor, in, in Australië. Oké. Okay. Maar uh, hij heeft uh, ja, last van, van zijn rug, hartproblemen uh, en een en longaandoening. En ja, met 83, 85 jaar dan willen dit soort dingen als een kop opsteken natuurlijk. Ja. Yeah. Uh, dus we moeten even een tijdje rust houden. Oké. Okay. Goed, en dan ken je die, die, die, die kok? Uh, Helps Kitchen, ken je nog? Gordon Ramsay? Gordon Ramsay, ja, die kent iedereen natuurlijk. Die kent natuurlijk, hè. Ja, die waren... Ja, die waren... Uh, ja, die waren uh ja, het leek alsof er honderden mensen op de nieuwe audities waren afgekomen om daar mee te doen. ja. maar toen bleek achteraf dat het de beelden flink gestuteld was. en hoe hebben ze dat nou ontdekt? nou, uh, als je kijkt naar de beelden waarin uh, de mensen voor de deur staan om te wachten, dan uh, zie je plotseling dat een, een eindje verderop staat diezelfde persoon. ja, ik denk dat kan zijn tweelingbroer zijn, hè? ja, iedereen schijnt daar op een, een of een tweelingbroer te hebben. oh. de beelden waren gemanipuleerd en gekopieerd. dus er liggen dus alsof er honderden mensen voor de deur stonden. <tacht> jongen, jongen. maar in feite ja. Ja. <laughs> dat kan TV doen. hè, altijd de uh, TV. Maar in ieder geval, hè, ja, we zitten hem niet even niet mee deze tijd. Want uh, ja, een paar dagen geleden doen we zijn film Love's, Love's Kitchen. Ja. Dat echt, echt met de grond gelijk gemaakt. Dus ook, uh, okay. uh, We hebben natuurlijk. Hè? Hij heeft veel de mensen uitgescholden, uitgegescholden. Als <laughs> nou, ik jezelf onderwerp, hè. Ja. Ja, natuurlijk. Boontje ja. komt op zijn loontje. Wat zeg je? Een boontje komt op een salontje. Ja, exact precies. Dus, dus helemaal meer. Dat moet, ook, dan moet ook eens kieken, hè. Ja, En dan, dan hebben we natuurlijk Britt Dekker. Brittje uh, Dekker, ja. Uh, uh, uh, uh, het is hè? Je weet het. En, uh, ze heeft natuurlijk meegedaan met uh, Take Me Out. Uh, um, echte meisjes in de jungle. Um, uh, nou, ze heeft een mannen voor het uitkiezen. Ja. <laughs> Dat kan ik wel ja. voorstellen. En uh, ja, hier ieder geval, ze heeft een nieuwe single heeft ze uitgebracht. Nou, ze kan helemaal niet zingen, zegt ze zelf, zegt ze zelf ook al. Maar ja, dat is eigenlijk niet, helemaal niet belangrijk of je niet wel kunt zingen, want ze maakt er wel wat van, hoor. Dat is geen probleem. Ik heb hem opgezocht, dus we kunnen even een klein stukje luisteren. Ja, la, la, la, draai maar eens. Het is even. dus een parodie, parodie op uh, Local People, hè? ja, ja, ja. Dit is hem dus de nieuwe single van Britt Dekker. Ja, Sterke st st st st tekst, hè? Ja, spreek. Ja. <laughs> Sterke st st tekst. Echt, echt heel goed. Michael Jackson is er niks bij. Nee, dat is wel. Ook eens bloc. Nu is zomaar het. Gebeuren. Ja, goed jongens, dan heb ik nog één, uh, één dingetje voor jullie. En dat is misschien wel grappig voor, uh, om af te sluiten. Uh, Georgie De Verbaan heb iedereen natuurlijk nog, uh, ja. die, uh, die had een nachtje achter de rug. Oké. Okay. Uh, wat heeft ze nou gedaan om mijn hoofd een beetje leeg te maken? Dat heb ik natuurlijk wel eens uh, als je zegt nou, ik heb een drukke dag gehad en uh, ik wil lekker snel in slaap vallen. Uh, had ze ja. een, app, een app van de Britse hypnotherapeut Glenn Harold, die had ze opgezet. Ja. Uh, nu raakte ze een beetje een trans. Maar opeens werd ze verstoord dat de kat die, hier, die het hele bed ondergekotst heeft. Dus. Oh, lekker. Daar nou, was ze helemaal blij mee. ze was gelijk weer wakker. Dat weet ik niet in ieder geval. Maar ja, zegt ze van: uh, ik ben helemaal niet op de kat hoor, dat kan gebeuren. Um, uh, ze heeft in ieder geval kerstfest langs weer opgelegd. en um, ze is in ieder geval weer op, op, op een fatsoenlijke manier aan het gevallen. Oké. Oh, okay. Hey, nog één uh, vraag. Patty, Brad, Patricia Pai en Tatjana. Weet je daar nog iets van? Ja, ik heb er iets van gelezen. Ik, ik weet niet precies wat er precies mee gaat gebeuren. Oké. Okay. Uh, er, er is een nieuwe, uh, nieuwe, nieuwe serie, een nieuwe serie, een nieuwe. Uh, uh, ja, hoe, noem je, hoe noem je dat eigenlijk zo? Nou ja, ze gaan een nieuw programma maken. Een beetje geïnspireerd op uh, Gordon en Joling over de vloer. En dat gaat dus heten Diva's Draaien Door. En het uh, drietal zoekt uh, mensen die uh, hun huis of zaken... Nee, een zaak, klein bedrijfje hebben of zo. Die een bedrijf hebben en of ze daarmee kunnen werken. Ja, en ik kan me wel wat voorstellen. Ja, het is echt Petty Brandt, die is wat dat betreft van alle markten thuis op dat gebied. Ja, dus dat wordt uh, een, beetje, ja, een beetje Gordon Joling over de vloer. alleen dan, dan met Petty, Tatjana en Patricia. Ja, ik, ik zeg je eerlijk, ik ben heel erg benieuwd. Want uh, ik kan me niet zoveel bij voorstellen of dat nou inderdaad zo ontzettend uh, uh, mensen aan zich bindt. Uh, maar ik laat me eigenlijk wel verrassen. Ja, nou we zullen zien en we komen erop terug. Absoluut, zeker weten. Wordt gevolgd hè jongens. Ja, top. Goed. Ja, goed, dan blijft niks anders over dat jullie allemaal een ontzettend fijn wensen in Zandvoort. Uh, laat, laat de zon eruit komen, zou ik zeggen. Laat het maar 30 graden worden. En, uh, ja, en, ja, geniet ervan, het zal. En dan, dan horen we elkaar volgende week weer. Nou, Henry, dankjewel. We spreken je volgende week. Absoluut, zeker weten. Oké. Okay. Doei, doei. Deep in the darkest hour. That's when feel the power That's when no Some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 ZANG EN MUZIEK Baby leef je uit met mij Want ik heb je lief, je bent mijn zon Je schijnt schittert als de stil Het wij nu met de massa mensen door het dollen Gaan op het overval strand vol met parasolen Zandtjes spelen bij jongen Mannetjes spelen met jong dametjes eventjes dollen Vader is lezen en moeder is saans dus Weten ze voelt het cool, briesje Kom we gaan dansen op ons favoriete liedje Je bent zo aantrekkelijk Ik wil je hebben, ik Vind je mooi, vind je o zo lekker dit Is wat de mensen bedoelen wanneer ze swaggen Zeggen ik Mick Jagger, mijn lippen Baby naar cool Baby, hij, je hebt lief, je liefje met de zon. Je schijnt, schittert als de sterren in de nacht. En wij zullen ons volmaken. Het is summertime, summertime. pak mijn rest, laat die viest naar slechts om de achtergrond schallen. Zachte bron schalen, maar net mijn gedachten in ont. Spanen is ik weg met een lichtblauwe hemel. Als in de zeebel. sleep je in de space in het speelveld. De zee helft je mee, je breden je breed stellen, je weet. Helft de meest gezellig. In de zomer, fruit veel, ik houd koel. Cool. In de zomer, spoel in de zomer. Als je snapt wat ik bedoel, ik ben een dromer. Stoel achter open, daarna lekker bruin bakken. Hoe moet ik zeggen, lekker brons bakken. Het zijn de dingen die me trots maken. Wanneer die zonnespralen, comfortabel. Maar voormatig gezond laat ik verschijnen. Het Uit met mij, Laat ik heb je lief. Je bent mijn zon. Je schijnt, zit de stem. ...in ons programma Alibé, Brace in Summertime... ...en daarvoor de je Julien Verlaar en Joni. Ja, en aan de telefoon hebben wij Roy van Buringen. Ja, goedenavond allemaal. Goedenavond. Vanaf het gas het klein... En uh, wat voor uh, is het altijd weer gezellig zandvoort culinaire, het begint is echt nu wel weer wat drukker en uh, de opkomst is wat later gekomen uh, en voor, het is wel het een heel klein beetje maar uh, ja. dat we, het gaat ook wel weer over zandvoort dat kan ik uh, wel zeggen uh, op dit moment uh, is natuurlijk culinaire het natuurlijk ook culinair in zandvoort en uh, ja, het uh, het leuke is dat hier uh, ja, Din, Din, uh, zometeen een liedje gaat zingen met Javi Escalera op het uh, gastplein uh, bij het water van Sanko. Mm. Um, Javier Escalera zit met een andere liedje aan het zingen en zometeen dit die dus op het uh, gastplein bij het water. Mm. Mm. Uh, verder uh, is er uh, ja, veel druk. Uh, uh, je ziet toch wel wat. Piri Piri, Skor is al een uh, één druk bezocht uh, restaurant. Is die uh, vooral uh, wordt gekeken. Het nieuwe band NMX. Uh, ...en het Italiaanse strand ook goed bezocht... ...en uh, de ijskoffie van een café is ook populair. Je kan zien dat dat het culinaire is en dat culinaire houdt. En daarom is dan de dan en ook hier op het, het, het mooie Hapasplein eigenlijk wat al dat evenementenplein moet zijn. Dat, uh, dat zeker. Uh, ja, in ieder geval de organisatie is er weer om een mooie naar te organiseren. En ik denk dat het morgen een van de drukste dagen de dag gaat worden. Omdat het zonnetje ook lekker gaat fijn. Oké, okay, te gek. Nou Roy, geniet nog even van deze avond en dankjewel. Ja, ik eet wel weer een visje op jullie. Tjoo, joh, Wij wachten joh. nog steeds op die uh, Hollandse happas hoor ja uh, dan moet je toch even bij het water zijn, maar ik ga op een uh, avond met beginnen van ja smoesjes smoesjes, hey fijne avond, hoi oh die smoesjes altijd Sjoe, je zo moe van, on. nou als luisteraar, je uh, ons zo leuke jongens, we hebben graag een honger, dus kom eten mag wel dan brengen, dank je wel. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. To find a way Ook op internet. internet. www.ZFMZandvoort.nl. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Entertainment for you. En are you in? En zo eindigen we Entertainment view voor deze zaterdag 25 juni 2011 Aldo, dankjewel Dankjewel, jou ook bedankt Roy, dankjewel Ah, ze houden niks Hey, bedankt voor het luisteren een heel fijn weekend en wij spreken de volgende keer weer En uh, laten we eindigen met een klein eerbetoontje Aan de king of pop Michael Jackson Dit is Man in the Mirror Rust in peace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 Enough to eat